Drie uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Onderhandelaars in de Amerikaanse Senaat... zijn het eens geworden over een wetsvoorstel over de overheidsuitgaven. Hiermee kan de overheid in elk geval tot eind september blijven draaien. In oktober ging een groot deel van de Amerikaanse overheid nog dicht... omdat de Democraten en Republikeinen het niet eens konden worden... over de verhoging van het schuldenplafond. Na drie weken werd er alsnog een akkoord bereikt.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 Het weer, vannacht op Klaningen, temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen overdag, in het westen vooral regen, ook in het midden- en zuiden wat. Later ook in het noordoosten, het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. EO. Dit is De Nacht met Maarten Hag. Goedendag. fijn dat u luistert naar dit is de nacht van 14 januari 2013. De komende twee uur gaan we met elkaar praten over spiritualiteit. De Maand van de Spiritualiteit is namelijk weer begonnen. Thema is dit jaar lichter leven. Maar wat is spiritualiteit precies en hoe helpt dat je dan om lichter te leven? En laten wij daarom bidden met de woorden die Damaru ons heeft gegeven. Jou mooi steng, jou mooi ai, meisje tegi misai, je Jumaai, lang, meisje, denk je lekker. Ik heb een, een tuintje, tuintje in, mijn in mijn hart, alleen voor jou. Ik, ik heb een tuintje, tuintje in, mijn hart. Mijn hart. In, in mijn hart, alleen voor jou. In mijn hart, alleen voor jou. En zo heeft iedereen een tuintje. Nee, ik niet. Ik heb een balkon met leeg flessen. <laughs> En laten wij proberen die verschillende tuintjes te waarderen. Want iedereen heeft recht op zijn heilige grond. Ja, dat was uh, draadstaal met uh, hun interpretatie van spiritualiteit. Op deze manier kun je natuurlijk elke tekst spiritueel uitspreken... en uh, er sp spiritueel laten klinken. Dat is natuurlijk uh, de grap daarvan. Uh, wij gaan het vannacht hebben over, uh, over spiritualiteit. En uh, bij mij in de studio zit... Theoloog, geestelijk verzorger en meditatieleraar Bertilde van der Zwaag. Zij is een van de vele spirituelen die betrokken is bij de Maand van de Spiritualiteit. Zo heeft zij onder meer een lezing over Christusverscheiding in deze tijd. En kun je bij haar terecht voor een les in meditatie. Onder het motto, mediteren kun je leren. Bertilde, van harte welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Twee uur lang, lekker praten over spiritualiteit. Ja. Niets fijners dan dat, toch? Nou, zeker. Midden in de nacht, hè? echt een spiritueel moment. Ja, het domein van de nacht, het domein van de geestverruimende momenten. Ja. Zonder middelen. Klopt, ja. Zullen we het maar zo doen? Met spiritualiteit, hè? Zo is het, met spiritualiteit. Ja. Ben je altijd al zo bezig geweest met uh, spirituele zaken? Ja, met geloofzaak eigenlijk. Ik kom uit een heel gelovig gezin en ja, ik ben er echt mee opgegroeid dat er ja. gewoon dingen zijn die, ja, de niet zichtbare dingen, zoals God, ja, het hele geloof eigenlijk is, zijn spirituele zaken. Ja, dat, dat, dat is ongeveer wat je zou Spiritualiteit is alles wat niet zichtbaar is. Daar gaan we ja, over. Ik denk, je kunt onderscheid maken tussen zichtbare dingen, ja, zoals we hier aanwezig zijn in deze ruimte, zoals we elkaar kunnen zien. Uh, en je hebt de, ja, iets wat daar uh, de bezieling daarvan is. Het niet zichtbare. Okay. Over wat spiritualiteit precies is. En hoe het helpt om, je, om lichter te leven. En uh, uh, uw eigen verhaal over, uw, uw, over die Christusverschijningen. Yeah. Daar gaan we zo meteen uitgebreid verder over praten. En de komende uren willen we natuurlijk ook uh, de luisteraars erbij hebben. U, uw verhaal willen horen. Wat heeft u eigenlijk zelf met spiritualiteit? En op welke manier helpt dat u om lichter te leven? Dat is eigenlijk de kernvraag waar we naar nou op zoek gaan vannacht. Uw persoonlijke ervaring met spiritualiteit en hoe helpt dat om lichter te leven? Welke spirituele, spirituele reis heeft u in uw leven afgelegd? Wat heeft u geleerd tijdens deze reis? Waar wij dan misschien weer wat van kunnen leren? Laat het ons weten. U kunt bellen naar het gratis nummer 0800-1121. Of stuur een e-mail naar nachteo.nl, nachtappestateeo.nl. Ook op Twitter kunt u reageren, hashtag dit is de nacht. Maar wilt u meepraten in deze uitzending, bel dan vooral 0800-1121. En muzikaal gezien uh, hebben we uh, straks live muziek... van de rappende singer-songwriter Fabian en band. Maar nu eerst uh, wordt deze, dit uur afgetrapt met muziek uit de computer. Hier is James Taylor, Shed a Little Light. Let us turn our thoughts today to Martin Luther. And recognize that there are ties between us All men and women living on the earth Ties of hope and love, sister and brotherhood That we are bound together in our desire to see the world become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 James Taylor was dat. Ja, en de jongens van Fabian staan werkelijk te trappelen. Die hebben veel zin in uh, om hun muziek te laten horen. Zometeen uh, nou, nog een tien minuutjes, kwartiertje geduld jongens. Dan mogen jullie. Uh, soundcheck is allemaal gelukt. Dus het gaat allemaal vast heel prachtig klinken. Hier in Dit is de Nacht praten we de komende twee uur over spiritualiteit. Want het is de maand van de spiritualiteit. En dit gaat over lichte leven. Mijn studiogast is Bertilde van der Zwaag. Theologe en meditatieleraar. Klopt, hè? Klopt, ja. En er zijn nog zoveel meer. <laughs> ik geloof dat u ook... in uw werkzame leven bent u pastor? Of? Ik ben geestelijk verzorger, geestelijk verzorger in een ziekenhuis. Ja. In ja. Veldhoven. Ja. En u doet ook veel met uitvaarddiensten leiden. Uh, palliatieve zorg. Palliatieve zorg ja. wel. Uitvaarddiensten leiden deed ik vooral in het verleden. Nu heb ik het eigenlijk een beetje te druk. Dus het komt er nu niet meer zo van. Maar wel, ik geef... ik. Um, Um, ja, trainingen aan mensen die werkzaam zijn in, in de palliatieve zorg... om ja. het gesprek te voeren over het levenseinde. Dus ja. verpleegkundigen, mantelzorgers ook, en ook patiënten zelf. Ik, ik zeg u, maar uh, dat komt door uw grijze haren. Maar, okay. uh, zullen, we, zullen we je en jij doen? Heel goed. En Bert goed ja, zo. Nou, dan stap ik ja. over op je. Ja. Um, uh, is, is dat trouwens vaak een moment, de dood... waarop mensen spiritueel worden... of zich gaan interesseren voor spiritualiteit? Nee, ik denk In niet persé. dat je dat zo kunt zeggen. Er uh, ja, zijn, zijn wel de momenten waarop voor mensen, voor wie de kerk uit beeld is... de kerk toch ja. ineens weer belangrijk wordt. Uh, de kerk weet ik niet altijd. Wel, uh, op die momenten gaan mensen wel op zoek naar hun diepste bronnen. En de diepste levensvragen komen ja. boven. Maar er zijn ook mensen die um, heel rustig sterven... zonder dat er uh, ja, diepere vragen komen. Die ja. vol vertrouwen zich overgeven aan de dood. En die ervan overtuigd zijn van... Uh, ja, dat het het laatste is. Als ik de laatste levensadem uitgeblazen heb, dan is het gewoon voorbij. Dan ga ik de aarde in of ik word gecremeerd en dan ja. is het afgelopen. Dus, zijn die mensen dan niet spiritueel of op hun eigen manier? Kan op hun eigen manier spiritueel kan. zijn. Ja, ik zelf um, heb een geloofsachtergrond en ik vul mijn spiritualiteit uh, uh, christelijk in vanuit de christelijke traditie. Maar uh, je kunt ook heel goed uh, spiritueel zijn uh, op een andere manier. Ja, het kan natuurlijk ook een mooi spiritueel verhaal zijn. Dat je zegt, uh, mijn lichaam gaat die grond in en wordt weer deel van het geheel. Ja, die... dat is ook een hele mooie spirituele ja, gedachte. Ja, ja. ja, je kunt op ja. heel veel manieren spirituele leven. En ook je leven lichter maken met uh, ja, mooie diepere dingen. Oké. Okay. Ja. Uw eigen spirituele avontuur begon met... Een heel bijzonder iets, namelijk ja. een Christusverschijning. U heeft u zich daar ook helemaal in verdiept, maar het begon ja. met een persoonlijke, uh, ja. persoonlijke ontmoeting. Ja. Vertel eens, hoe, hoe ging dat? Um... Ik had natuurlijk wel al een geloofsachtergrond. Ik kom uit een gereformeerd gezin, waar we ja, heel erg opgevoed werden, wel met, uh, met uh, het christelijk geloof. Dus uh, we gingen uh, ja. naar de christelijke school, uh, elke zondag naar de kerk en ja ik had er zaten, Dus je leerde heel veel over het christelijk geloof. Um, ik uh, heb wel um, ja, in mijn jeugd heel veel kennis opgedaan. Dat was echt gewoon in het verleden was dat zo. Je moest dingen uit je hoofd leren, maar uh, ik had zelfs nooit begrepen dat geloof iets met mij zelf te maken had met, de, uh, met mijn leven. Oké. Okay. En uh, ja, door een bijzondere religieuze ervaring opeens uh, raakte het geloof aan mijn eigen leven. Want hoe, hoe, hoe ging dat? Hoe was de situatie? Uh, de situatie was zo dat ik 19 jaar was. En uh, ik, ja, ik had thuis geleerd, je moest je aan de strenge geloofsregels houden... En, uh, daar hoorde ook bij dat we niet naar de bioscoop bijvoorbeeld mochten. We mochten heel veel niet en we moesten heel veel wel. Maar dat nee. was voor mij nooit een probleem, want ik was heel braaf en gehoorzaam. Mm -hmm. Maar toen ik op kamers ging wonen, toen ontdekte ik dat er gewoon veel meer was. En dat hele gewone aardige mensen om mij heen gewoon dingen deden... die ik vanuit huis niet mocht doen. Bijvoorbeeld naar de bioscoop gaan. En uh, ik had er zelf eerst ook niet zo behoefte aan. Maar toen was het 1973. En toen kwam de film Jezus Christus Superstar in, oh ja. in de bioscoop. Ja, die tijd. En dat was een film die mij uh, ja, toch ook wel trok. Want ik hoorde iedereen daar heel uh, enthousiast over spreken. En ik dacht, ja, wat ga ik Daar mocht je nu... natuurlijk niet naartoe. Nee, daar mocht je niet naartoe. Uh, nee. Sowieso de bioscoop mocht ik al niet naartoe. En laat staan een, uh, de combinatie van Christus uh, in, de, in de zondige bioscoop. Dus uh, ja, ik stond echt voor uh, een hele moeilijke vraag. Van wat ga ik nu doen? Dan ga ik... Uh, naar die film, zoals iedereen dat doet en waar iedereen heel erg blij eh, vandaan komt. Of uh, ja, moet ik toch uh, me aan de geboden houden die mijn, ouders, die mijn ouders me geleerd hebben. En, en wat deed u met die vraag, dat uh, Nou, die vraag namelijk wel heel uh, serieus. Ik wilde niet zomaar uh, uh, um, ja, die vrijheid nemen. Ik dacht, ik wilde toch goed over nadenken. En ik heb besloten om dan uh, eerst dat leidersverhaal uh, heel aandachtig te lezen... zoals het in de Bijbel staat... Uh, ik dacht, ik, uh, ja, ik heb het evangelie van Matthäus opengeslagen... en toen ben ik gaan lezen in het uh, Leidersverhaal. En, uh, want ik dacht, als ik dan die film uh, bekijk... kan ik daarna ook een oordeel vormen over uh, de vraag... of het mm. goed of kwaad is om mm. zo'n film te gaan uh, bekijken. Dus ik zat uh, op mijn kamer, ik had een heel klein kamertje... ik zat op mijn bed uh, dat uh, Leidersverhaal te lezen uit Matthäus... En uh, dat verhaal kende ik door en door... want ik had het ieder jaar met uh, de tijd voor Pasen gehoord... op school, in de kerk en thuis uit de Bijbel. Uh, maar nu opeens, voor het eerst... nu ik het verhaal van het begin tot het einde aan het lezen was... opeens raakte mij dat heel intens, uh, ook helemaal onverwachts. Ik had dat nooit, uh, nooit eerder meegemaakt... dat het verhaal me echt emotioneel raakte... En um, ja, de, toen gebeurde dat plotseling wel. Uh, mm -hmm. ja, ik ontdekte opeens wat uh, Jezus werd aangedaan. En uh, ja, ik had toch het beeld dat hij een heel goed en liefdevol mens was. En uh, dat hem uh, ja, zoveel uh, ja, uh, pijn werd gedaan en uh, gekwetst en beledigd en uh, uh, spotgezet eigenlijk. En dat raakte me zo intens dat ik uh, daar heel uh, emotioneel van werd. En... Um, ik werd zo emotioneel uh, al lezend dat ik daarom uh, begon te huilen. En op het moment dat ik uh, ja, toch overweldigd was door verdriet... Uh, zag ik opeens uh, een lichtgestalte in mijn kamer. Uh, hij stond tegenover mij. Ik wist meteen deze gestalte, dat is uh, Christus. Zijn lichaam was een en al licht. Helemaal de gestalte van de mens. Maar uh, volkomen mm. uh, van licht en liefde. En ja, een hele fijne, uh, goede uitstraling. Bijzonder. Ja, het was heel bijzonder voor hmm. mij. En toch, tegelijk was het ook heel gewoon. Dat trip, geen enkele angst op. Het was meteen heel vertrouwd en ja, heel fijn en uh, bemoedigend. Geruststellend. Hij straalde heel veel uh, liefde uit en troost. Het um, was eigenlijk een onzekere tijd, zoals je het net beschreef. Je wist niet zo ja. goed de strenge opvoeding Klopt. thuis. Die wijde ja. wereld waar je intrekt. Ja, en dan zo'n bemoedigend moment. Ja, dat was een heel bemoedigend moment, een heel troostend moment. En uh, er was geen enkele angst ook meer... terwijl ik achteraf gezien toch een, uh, wat angstig geleefd moet hebben. Gewoon met moeilijke vragen, wat, wat mag je wel? En toch ook wel een beetje de dreiging voor straf. Als je een, uh, ja, een van de geboden overtreedt, dat er dan toch een straf de God is... en uh, die je niet ziet, maar die wel alles van jou ziet en die je kan straffen... Dat gevoel was eigenlijk ook helemaal weg. Wat heeft die ontmoeting betekend voor jou... en voor je spirituele um, het ontwikkeling? Het heeft een enorme zekerheid gegeven. Um, in ieder geval de zekerheid dat uh, er, er iets is... Wat, wat je niet zien kunt, maar wat altijd uh, bij je is. Ik heb daarna ben ik altijd blijven voelen dat die gestalte van Christus... zoals ik dat ook uh, toen meteen kon interpreteren... dat je altijd bij me is gebleven en altijd... Uh, ja, in deze wereld aanwezig is. En ik denk dat dat het kostbaarste is wat ik uh, daarvan overgehouden heb. Dat ik weet, uh, je bent als mens nooit alleen. Christus, uh, die grote liefde die ik toen gezien heb en gevoeld heb, die is altijd uh, in deze wereld aanwezig. Ja. Ben je nog naar de film gegaan? Ja, daar ben ik naartoe ja. gegaan. En Ging ik Jezus het, mee? Uh, die was daar ook, want ik wist die is altijd en overal. Dus die ja. was daar ook in de bioscoop. En uh, die film was gewoon heel, heel erg mooi. Ik had uh, vanuit mijn jeugd alleen maar verhalen gehoord. En uh, toen opeens zag ik daar uh, beelden van. En ik zag Jezus daar lopen en uh, je mensen genezen. En... Ja, dat raakte me nog een keer heel erg. En ik wist gewoon, de bioscoop, daar kun je van genieten. En van al het goede in het leven kun je genieten. En het, het feit dat dat verhaal, eh, wat betreft de feit en inkleuring... anders eh, loopt dan de Bijbelse geschiedenis, dat stoorde je niet meer? Nee, dat, dat... stoorde me niet. Nee, Ik nee. had het gevoel dat ik heel veel ruimte gekregen... had. dat ik uit een hele nauwe koker was gekomen... en het eh, ja, gewoon de wereld in kon gaan. En dat pad blij... ja. ben ik blijven lopen. Spreek het over spirituele ontwikkelingen, dus ruimte... Ja, ja. Dat is Ruimte, vaak zo, Ja, he? en ja, licht. Ja. En het was inderdaad ook een gestalte van licht. Dus het is ook een lichter leven dan het hele zware leven van dit moet. En, uh, van religie, hè? Uh, dus dus regeltjes, ja, uh, wetjes. Ja, uh, regeltjes, wetjes, kennis uit je hoofd. Ja. Opeens is, ja, was ik in mijn hart geraakt eigenlijk. En uh, uh, dat is een heel ander geloof. Ja, eigenlijk heeft het je geloof verdiept. Want je hebt dat die ja. kerk en dat geloof niet van wel gezegd. Dat nee, vind ik dan dat ook is ook mooi. voor mij heel erg belangrijk gebleven. Dus ja. nu nog steeds, ik ben... Ja. Uh, ja, daar heel erg bij betrokken. Ik voor de Bijbel is voor mij ook een heel belangrijk boek. Ja. En ook kerk en gemeenschap met mensen, de fijne contacten in de kerk. Voor mij is het uh, allemaal uh, heel belangrijk, maar ik ben het wel op een andere manier gaan beleven. Ja. Je hebt je ook uh, verdiept in Christusverschijningen van anderen. Je hebt uiteindelijk ja. daar zelfs uh, je bent erop gepromoveerd, geloof ik, of, of je hebt ja. een studie, of te uh, doen. Ik heb daar een onderzoek, onderzoek, naar, onderzoek naar gedaan naar voor gedaan. studeren. Ja. Ja. Voor je studie theologie? Uh, dat onderwerp had ik gekozen, omdat ik deze intense ervaring, die heel veel voor mij betekende, mijn hele leven. Wel met me meedroeg, maar er nooit over durfde te spreken. En uh, dat had ermee te maken dat ik daar nooit ook een ander over gehoord had. Ik had er ook nooit iets over gelezen. En ik dacht, ja, het is zo raar om zoiets te vertellen. Je hebt het altijd voor je gehouden in eerste instantie? Ik heb het uh, voor me gehouden. Ik heb er wel een keer geprobeerd om over te spreken. Maar degene die ik het vertelde, die, uh, ja, die uh, schoot eigenlijk in de lach. En dat vond ze ook heel vervelend. Maar uh, ja, dan, ja, dan, dan toen je begreep je ik wel, dat, ja. dat kun je dus niet vertellen. Dus ik heb nee. het inderdaad voor me gehouden. Maar uh, toen ik theologie studeerde, ik ben, ben, heb zeven jaar gestudeerd... Um, was ik toch telkens wel nieuwsgierig, komt het ooit nog eens aan de orde? En ik heb er zeven jaar op gewacht en het is nooit aan de orde gekomen... terwijl ik weet hoe belangrijk deze ervaring is. En um, ja, dat was voor mij een hele vreemde conclusie na zeven studieën is hier nooit over gegaan. En toen dacht je, dan ga ik mezelf maar daar eens in verdiepen... dan komen die verhalen wel mijn kant uit. Uh, nou, dat dacht ik eigenlijk nog niet. Ik moest een onderzoek uh, gaan doen, dus ik zat erg lang te denken... van wat ga ik onderzoeken en uh, ik wilde graag iets doen... wat me heel erg interesseerde en ook iets uit de praktijk van het leven. Ik wilde niet echt een bijbelstudie doen, maar echt iets... Wat je, waar je in de praktijk ook iets, uh, iets mee kunt, dus iets uit het praktische leven... En eigenlijk was een soort ingeving uh, uh, van dat moet je gaan onderzoeken. En uh, toen dacht ik, hé, ja, die ervaring heb ik gehad. En uh, ja, dat is toch wel heel erg boeiend om daar eens verder onderzoek naar te doen. Ja. En wat bleek? Waren er meer mensen met zo'n uh, Christus ervaring? Ja, ja uh, men mijn eerste vraag eigenlijk, want ik was, studeerde aan de Vrije Universiteit. De eerste, uh, ik had geen idee hoe ik dat onderzoek moest gaan uh, opzetten. Dus mijn eerste vraag was, uh, ben ik de enige die dit heeft meegemaakt? Ik heb er nooit iemand anders over gehoord, nooit iets over gelezen. Uh, ben ik de enige in heel Nederland die dit heeft uh, meegemaakt? En uh, ja, als dat inderdaad zo is dat ik de enige ben, is het dan wel echt gebeurd? Ik heb zelf die ervaring wel bij me, maar... Uh, ja, hoe moet ik dat eigenlijk beoordelen? Uh, is het nou iets uh, toch wat zich binnen mij heeft afgespeeld? Of is Christus werkelijk daar geweest? Dus mijn eerste vraag was... zijn er meer mensen die dat meegemaakt hebben? En hoe hebben zij het beleefd? Wat, uh, wat heeft het met hun gedaan? Dus dat was uh, de vraag die ik eerst ben gaan onderzoeken... Wat um, kwam er uit het onderzoek? Uh, ja, ik kreeg allerlei uh, reacties. Ik had oproepjes geplaatst op allerlei manieren. En um, er kwamen toch veel brieven van mensen binnen... Uh, die met het onderzoek wilden meewerken. Vergelijkbare ervaringen? Ja, er waren vergelijkbare ervaringen. Ja. Dus mensen ook die uh, gesteld van licht hadden gezien, zoals ik dat ook had. En uh, die vaak ook voor moeilijke vragen stonden in hun leven... en die dan ook hun leven toch heel erg veranderd zagen uh, naar de hand. Ja, en echte bewijs is het natuurlijk nooit... Uh, of het nee. dan echt Christus is? En... Uh, nou, Je hebt niet bewijs in die zin uh, dat je um, bewijs hebt met een absoluut uh, waarheidsgehalte, Dus als je dat bijvoorbeeld in de exacte wetenschap hebt. He, de, je kunt Christus niet oproepen om nog een keer te verschijnen. Zodat je dat kunt uh, bewijzen. Maar, maar is het misschien ook niet manier... zo belangrijk? Het is eigenlijk uh, gaat het meer om dat je het voor jezelf weet. Ik vond het toch wel belangrijk uh, ja? Ja, om... Uh, dat andere mensen anders toch kunnen zeggen... ja, maar dat is jouw persoonlijke interpretatie ja. geweest. Dat is ja. een geloofsuitspraak die je wel mag doen. Maar wetenschappelijk gezien kun je daar niks over zeggen. En ik ja. wilde toch ook wetenschappelijk gezien daar iets over zeggen. Dan zou het meer waarde hebben? Uh, voor mijzelf niet, maar dat geeft mensen wel recht van spreken. Dat je kunt zeggen, uh, als je dit meegemaakt hebt... mag je daar gewoon uh, over praten. Want, wilde je op uh, deze manier ook anderen helpen? Ik wilde ook daar anderen mee helpen. Ja. En ik wilde ook graag ook... Uh, dit bekendmaken zodat het ook in kerken bekend is. als mensen deze verhalen kwijt uh, willen bij hun dominee of pastor. dat ze daar ja. uh, ook mee uh, over kunnen spreken. Okay. Zodat het wat meer bekendheid uh, krijgt, zeg maar. Dat mensen daar ze weten. Dat, ik hoef me daar niet voor te schamen en ik hoef niet mijn hele leven te zwijgen als ik zoiets heb meegemaakt. Oké, okay. bedankt. Nu alvast voor jouw persoonlijke verhaal. We gaan zo meteen verder uh, spreken over, uh, over spiritualiteit. En hoe, uh, hoe spiritualiteit helpt bij lichter leven. Eerst muziek, Fabian, met je band. Um, ja, stel jezelf eens even voor. En je, je bent. Ja, nee, ja, ik ben Fabian. En uh, vandaag heb ik uh, meegenomen. Uh, nou ja, ik ga gewoon het rijtje af. Op percussie hebben we Oscar Alblas. Uh, op gitaar, elektrische gitaar, Ruben Brinkhuis. En op de. Bass. Martijn Willemsen. En jij bent Fabian Schrama. En jullie ja. gaan zingen, spelen, spelen? Ik ga zingen en spelen. Ja, we gaan allemaal spelen. Ja, welk liedje? We uh, het eerste liedje wat ik graag wil doen is Back Home. Oké, okay, straks maken we na de kennis met je, maar eerst maar eens muziek. Back Home. Kom. Back Home van Fabian. Lekker hoor, de kop is eraf voor jullie. We horen straks nog meer voor jullie. Um, trouwens, heb je een cd'tje of ep'tje meegenomen? Ja hoor. Ja, want jullie hebben een ep, hè? Ja. En die kunnen luisteraars winnen? Ja, zeker. Kijk, nou, dan, gaan we die, dan gaan we dat gewoon even doen. Als u de muziek van Fabian uh, nou ook thuis wil horen daarvan wil kunnen genieten, dan dat kan, dan gaan we een wedstrijdje doen. Dan kunt u e-mailen naar nachtappenstaartje.nl. Vermeld even uw naam, uw adres, dan weten we waar de cd heen moet... en uw uh, telefoonnummer, want dan kunnen we u uh, uh, bellen in de, als u uh, gewonnen heeft. Dan kunnen we u naar uitzending halen. En natuurlijk moet u even vermelden waarom u de EP van Fabian verdient. Oh ja, oké. Okay. En, Hoe, en hoeveel degene met de beste motivatie die krijgt dan de cd? Ja, ja, dat mag jij ja, uitkiezen, oh, Fabian. Mag ik ja, ja, ja, ja. Ja, hoeveel liedjes staan er op die EP? Er staan er vijf op. Vijf liedjes. Nou, ja. kijk eens aan. Veel luister, plezier. Uh, uh, E-mailen nachtapenstaatje.eo.nl. Naam, adres, telefoonnummer en waarom verdient u deze EP? Dan uh, gaan we u hopelijk aan het einde van. Uh, tegen, tegen vijf uur bekendmaken dat u de EP heeft gewonnen. Dus blijf erbij. Um, E-mail en uh, zorg dat je erbij bent. Ja, wat kan ik daar meer van zeggen? Fabian, we horen zo meteen meer van je. Dankjewel. Spiritualiteit, daar spreken we over in Dit is de Nacht. En daarover kunt u meepraten. 0800-1121 is het telefoonnummer wat u dan moet bellen. Gratis telefoonnummer. En deel dan uw verhaal, want we willen heel graag weten... wat is uw ervaring met spiritualiteit? Op welke manier helpt het u om lichter te leven? Welke spirituele reis heeft u ondernomen? En wat heeft het u gebracht? Wat heeft u geleerd? Wat kunnen wij daarvan leren? Bel 0800-1121. Uh, er is inmiddels ook al wel gebeld, onder andere door Johan Kruiswijk. En ik begrijp dat je een heel mooi uh, ontroerend verhaal hebt, Johan. Maar op de een of andere manier is de, de uh, telefoonlijn verbroken geraakt. Dus het verzoek of je opnieuw wil bellen en je een mooi verhaal wil vertellen in de nacht. Uh, meneer Hofman heeft ook gebeld. Goeienacht. Ja, ik ben er. Ah, kijk eens aan. Is dit Johan of meneer Hofman? Ja, meneer Hofman. Dit is meneer Hofman. Kijk, ben... u bent er wel. Ja, ja, ja. Um, uh, wat is uw ervaring met, uh, met spiritualiteit? Wat heeft u geleerd in uw leven op dat gebied? Uh, ik zat in een internaat. U zat ja, maar... in een internaat? Daar bent u opgegroeid. Dat kun ik wel zeggen. Ik heb zes jaar in een internaat gezeten. Ja, en hoe was dat? Uh, dat was verschrikkelijk. Dat was een, een, geen fijne tijd. Het was verschrikkelijk. En, en waarom was het zo verschrikkelijk? Uh, daar kreeg je geen liefde. En, en dat, om... lijk, dat lijkt me wel uh, een van de belangrijkste uh, onderdelen van spiritualiteit, liefde. Dat, dat wordt lastig was dan. Ook. Ja. Dus het, wat het was... Nou was... Wat is, uh, en daarom bel ik ook. Dat is dat op een gegeven moment een groepsleider had gevraagd of wij uh, geestjes konden oproepen. Geesten oproepen? In een internaat? Dat is merkwaardig. Ja. Met zo'n stokje. Uh, dubbel stokje. Oké, okay, en dat was, dat was een priester die dat uh, voorstelde? Nee, een groepsleider. Oké, okay, een student, een medeleerling die, die de groep leidde. Een groepsleider. Ja, en dan moesten wij dat allemaal met een rondvingertje vasthouden... en dan hadden wij contact met feesten. En, en wisten de, de leidinggever van het internaat daarvan... Uh, dat weet ik allemaal niet. Even voor de goede orde: was het een katholiek internaat of niet? Uh, nee. Oh, uh, niet? Geloof, geloof ik niet. Ik ah, uh, oké. Okay. Daar, daar maak fout. ik even een denkfout. Oké. Okay. Nee, nee, nee. Dit was gewoon een, een algemeen internaat. Eh. Uh, uh, ja, het was geen kerk of zo. Ah, oké. Okay, oké. Okay. Nee, dan heb ik, heb ik dat niet gezegd. Dan gaan we verder met uw verhaal. Want u zegt, er was dus een groepsleider... die ging ons uh, voor in het oproepen van geest. En dat was, dat was geen fijne ervaring. Wat, wat gebeurde er dan? Nou, er kwamen allerlei dingen uh, die gebeurden... die ik eigenlijk helemaal niet wilde. Namelijk? Nou ja, de, de gebeurde, ik werd helemaal bang. Hm ja dat is een heel ander soort ervaring dan wat Bertilde net vertelde die werd juist heel voelde juist vrede maar deze, deze geesten die werden opgeroepen die zorgden voor angst ja maar de duivel die heeft uh, meerdere krachten hè? ja ja en ik geloof ook in God ja en uh, toen had ik nog niet de kracht om tegen iemand te zeggen dat hij met deze uh, rotzooi moet stoppen ja, ja. Nu zou ik hem dat wel kunnen zeggen, maar ja, toen was ik nog wat jonger. Ja. Maar het is levensgevaarlijk als je met dit soort rotzooi gaat uh, spoken. Wat, wat, wat wilde die man daarmee, met het oproepen van die geesten? Wat was het idee ervan? Ik, ik, ik, dat weet ik niet. Misschien zat hij zelf wel onder de, uh, onder de duivel. Ja. Om het zo uh -huh. maar eens te zeggen. Ik weet, uh -huh. ik, weet, ik, weet niet, ik weet niet of ik het goed heb... Maar hij heeft ons met een man of vier uh, die kan opgehaald. Uh. We waren uh, vier uh, tieners. En dan gingen we van die, uh, met, met zo'n houtje. En dan gingen we uh, plakken. En dan lagen allemaal uh, die schuivertjes. Uh, uh. Oh nee, sorry. Lettertjes. En dan uh, plakken. Ja. Dan moest hij naar die lettertje. Nou, zo'n de... Ouija-bord heet dat, geloof ik. Ja... Uh... Nou, dat is ah, okay. ja, ja. levensgewaarlijk. Ja, ja. En dat voelde ik toen ook al. Heb, heb je daar nog steeds last van? Jawel. Ja? Ja, ik heb daar al een klein traumaatje aan overgaan, daarom bel ik u ook. Ja. Ja. Bertilde, ken jij andere mensen ook met vergelijkbare ervaringen? Nee. Ik, ik heb daar zelf helemaal geen ervaring mee. Ook niet van mensen gehoord, nee. Mensen die helemaal onderzoek meegedaan hebben... die hebben allemaal een ervaring ja. gehad die hun veel rust bracht. en ja. Ook omdat ze het niet zelf opgeroepen hebben. Dat is denk ik een heel groot verschil. Uh, ze wisten niet dat, dat het mogelijk was dat Christus aan hen zou verschijnen. Uh, het overkwam, ze zaten zelf, het ja. overkwam hun. Ja. En ze zaten zelf in een, uh, vaak in een uh, moeilijke situatie... En ja. Ja, dat was toch eigenlijk voor hun een heel grote genade van God. Dat dit het, dat het ja, hun geschonken werd. ik u iets werd. vragen, Mosse? Ja, zeker. Stel uw vraag. Deze meneer, die wou uh, mensen oproepen... die niet meer in leven waren. Dat is... Uh, ja, ik denk... Uh, je, kunt, die, je hoeft die dingen niet zelf op te roepen. Ik denk dat je... Als mens genoeg hebt aan de dingen die er hier in deze wereld zijn. En als je graag met iemand wilt spreken, zou je beter iemand kunnen opzoeken die uh, ja, gewoon in leven is. En laten doden maar uh, met rust. Meneer Hofman zegt het is levensgevaarlijk. Onderstreep je dat, Bertilde? Ik heb er zelf geen ervaring Bezien mee. Niet. Ik zou er zelf niet zo bang voor zijn, omdat ik uh, ja, daar nooit mee bezig ben geweest. Hmm. Het is meisje. Het is levensgevaarlijk. En nou okay. leg ik mijn telefoon Dat da is okay. prima, ja. Dank u wel, meneer Hofman, voor uw verhaal, uw reactie. Peter. Ja, goeiedag. Wat zijn jouw ervaringen met spiritualiteit? Um, vier maanden geleden ben ik wedergeboren in Christus. Kijk eens aan, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En wat versta je daar precies onder, trouwens? Wedergeboren in Christus? Was dat een ervaring, een moment? Um, nou, je hebt een uh, er komt een moment in je leven dat je de waarheid hoeft weten. Ja? En dan blijf je net zo lang zoeken in je leven. In geschiedenis mm -hmm. en wat de toekomst geeft. Maar je vergelijkt dat met uh, de huidige tekenen van de tijd. Ja. En dan weet je dat het vijf voor twaalf is. Ja, en dat, je spreekt nu in derde persoon, maar hoe, hoe ging dat bij jou zelf? Hoe bedoelde ik? Hoe, hoe, hoe ging dat vier maanden geleden dat je wedergeboren raakte? Wat gebeurde er? Nou, je wilt gewoon de waarheid weten over alles. En dan blijf je net zo lang zoeken tot je hem bent. Ja. En dan, uh, ja, dan, dan lig je in bed en dan had je een hele rare ervaring. Om gods dus ja, Oké, okay, dat, dat overkwam je ook? Ook jou? Ja. ja dus je herkent ja. je wel enigszins in het verhaal van Bertilde. Ja, ik heb het niet helemaal gevolgd, maar... Uh... zij kregen een, een, een christusverschijning, ze ontmoetten Jezus... Uh, op het moment dat ze eigenlijk ook heel ja, erg... Heel, heel, veel, heel veel mensen op deze wereld... Die uh, zeggen dat ze uh, een christusverschijning hebben gehad... Maar dat is een leugen. Is dat nou een leugen? Ja. Waarom? Omdat uh, iemand die niet wedergeboren is in christus... Die, uh, die leeft een leugen... Die wat? Die leeft in de leugen. leugen. Maar hoe weet, ja. je, hoe weet je dat die mensen niet wedergeboren zijn? Omdat zij eh, nog geen alarm zouden slaan? Als mensen die nou luisteren en weten waar ik het over ga weten, dat ik over het boek openbaring heb. Het laatste deel van de Bijbel. Maar het, het zeg je eigenlijk alle, alle geestesverscheidingen zijn, uh, zijn duivels zijn slecht? Eh. Uh. Nou, ik heb nooit een Christensgegeven gehad op dat gebied. Ik heb, ik hmm. heb het in mijn hart gevuld met deze Christensgegeven. Je hebt ja. zelf juist ook een hele mooie spirituele ervaring ja. gehad. Laten we het daar even over hebben. Um, ja. uh, uh, wedergeboren, uh, uh, is jouw leven anders nu? Ja, 180 graden veranderd. Maak je andere keuzes? Ja, een heel heilig leven Ja, want hoe, hoe leefde je voorheen en wat doe je nu? Wat doe je nu anders? Nou, ik, ik zit nou thuis. Ik, uh, ik kan niet werken. Nou, dat is inderdaad iets anders, maar dat heeft niet te maken per se ja. met die ervaring. Jawel, want uh, heel veel mensen worden daar angstig van als je zegt dat je, ja, dat je in, uh, in Gods geest bent. Aha, oké. Okay. Jij, jij vertelt allerlei mensen over jouw ervaring en dat leidt ja, tot... als je in Gods geest bent, als je weergeboren bent, weet je dat iedereen in de leven ligt. Het klinkt heel hard, maar het is wel zo. Wat zei je nou, dat iedereen? In de leugen leeft. In de leugen leeft, ja, ja. En, en daarom wil je heel veel mensen de waarheid vertellen... en dat ging niet helemaal goed op je werk, schat ik in. Ja, tuurlijk. Mensen willen je laten wankelen, want ze zijn zo angstig. Ja. Peter, ik ga het kort houden, want de lijn is niet zo ja. duidelijk. Het is een beetje moeilijk om jou te verstaan. Dank je wel voor je bijdrage. Ja. Oké. Okay. En blijf luisteren. Ja, zeker. Dag. Dag Peter. Wilt u ook uw, uw ervaring met spiritualiteit delen? Dat kan. 0800-1121. Deel uw verhaal en praat mee. Wat heeft u geleerd? Wat kunnen wij daarvan leren? En uh, hoe helpt spiritualiteit u om lichter te leven? Um, Bertilde, Hilde. Uh, spiritualiteit. Uh, ja, wat, wat is dat eigenlijk? Hoe zou jij dat definiëren? Uh, ik denk dat het betekent dat je ook oog hebt uh, voor de... Ja, de liefde, de, de dingen die jou kunnen steunen in je leven. Ja. Het gevoel dat je er niet alleen voor staat. Ja, dat je je bronnen vindt zeg maar, van kracht, van troost. Ja, want je zei er straks, het gaat over de bovennatuurlijke dingen. Ja. Ik, ik hoorde mezelf net zeggen, hoe, hoe verandert, wat verandert dat je leven? Dat ja. lijkt een soort logische... Koppeling of niet. Ben je dat me ja. eens als je als je een, een bovennatuurlijke ervaring hebt dat ja. dat ook iets doet met je leven, hoe je ja. leeft. Ja, ik heb dat zelf ervaren en ik heb het ook gelezen in de brieven die ik van mensen gekregen heb, uh, gekregen heb die met het onderzoek hebben meegedaan. Uh, mensen die geven aan dat de kwaliteit van hun leven heel duidelijk is toegenomen. Dat ze ja. Ja, um, zeg maar een bron, dat het een bron van inzicht is uh, geweest in hun leven, inzicht in God. Um, de, de liefde van God voor mensen. De betrokkenheid van ja. God bij onze wereld. Dat ze zich geborgen weten in uh, dit bestaan. Ja. Veel mensen geven ook aan uh, dat ze weten... Dat, uh, dat ze gezien worden door God. Dat... Uh, het lijden gezien wordt, de tranen... het verdriet van deze wereld... Dat, uh, ja, dat alles opgemerkt wordt... en dat er heel veel liefde ook is om uh, mensen bij te staan. Ja, ja. Veel mensen hebben ook hun leven anders daarna ingevuld. Sommigen zijn van beroep veranderd... maar heel veel mensen dus geven ook aan... Uh, ik uh, geef meer om mijn medemensen. Ik sta zelf niet meer zo centraal, maar... Uh, ja, ik let ook vooral op het zwakke van deze wereld. De ja. wereld zelf, het, de natuur, het voortbestaan van onze wereld. En ook het zwakkere dat ik me daarvoor inzet. En hoe geldt het voor jouzelf Wat heeft de Christusverschijning in jouw eigen leven veranderd... aan hoe jij je leven hebt ingericht? Dat ik toch heel graag de Christus wil navolgen in, in mijn leven. Op welke manier? Um, dus ook bij mensen zijn, um, troost geven... Ja, de manier op, de, de, uh, op de manier willen leven zoals Christus ook, Jezus ook geleverd heeft. Gewoon om mensen ja. te geven. En dat doe je heel praktisch Waarom als geestelijk verzorger? Ja, doet... als geestelijk verzorger kan ik daar heel veel de invulling aan geven op die manier. Het gevoel van uh, uh, de, ja, dat je mensen liefde kunt geven. En ja. zeker in moeilijke tijden van hun leven dat je bij ze bent. In de laatste leven... levensfase. Ja, laatste ja. levensfase, maar ook uh, gewoon uh, tijdens een ziekenhuisopname of... Ja. Ik geef ook meditatiecursussen om mensen ook te helpen om stil te worden. En ja. af en toe stil te staan in hun leven, Ontspannen te leven. En open te staan voor wat er meer is. Niet de hele dag doorrennen, maar ook af en toe pauze nemen en rust nemen. Over die meditatiecursussen zometeen meer. Ja. We gaan nu eerst naar muziek. Hou vast. Ja. Uh, bel als u wilt meepraten trouwens over deze uitzending. Spiritualiteit. Er zijn alweer een paar belles. Je krijgt zo de kans. Komt zo aan de beurt. Absoluut. 0800-1121. Mailen kan ook. Nachtapenstaart.el.nl. En twitteren met hashtag dit is de nacht. Maar we gaan nu eerst even naar uh, Fabian. Zijn jullie eigenlijk een beetje spiritueel? Jijzelf Fabian? Sorry wat zei je? Ben jij een beetje spiritueel aangelegd? Um... Bezig met uh, bovennatuurlijke zaken? Bovennatuurlijke zaken, ja. Ik weet niet of ik het bovennatuurlijke zaken moet noemen. Maar ik mediteer wel, regelmatig. Kijk eens aan. En, uh, Op welke manier doe je dat? Uh, ja, er zijn verschillende manieren van mediteren. Uh, een manier van mediteren is bijvoorbeeld om... gewoon te observeren wat er in jezelf gebeurt. Dus daar ga ik dan ook echt voor zitten en dan... Concentreer ik op mijn ademhaling. En dan kijk ik naar wat voor gedachten er voorbij komen. En naar wat voor emoties mijn, uh, in mijn lichaam plaatsvinden. En hoe, hoe dan planf... probeer ik dat gewoon uh, te, uh, ja, te zien. Zonder daarmee te identificeren. Of zonder daar een oordeel ja. uh, aan te geven. Hoe, hoe ben je daar op gekomen om dat te gaan doen? Um, ja, dat doe ik eigenlijk al sinds... Uh, sinds uh, dat ik klein was. Ik ben de laatste tijd. Er zijn periodes in mijn leven. dat het wat uh, chaotischer is. en dan helpt meditatie. om me weer rustiger te krijgen. En om, uh, ja. Uh, ja, maar dat heb ik eigenlijk al van kinds af aan. Uh, heeft mijn oom uh, me dat geleerd. Ja. Is dat spiritualiteit, uh, Bert Hilde? Want ik hoor, ja, hoor Fabian ja. niet zeggen over God. of het hogere. Nee. Of... Uh, uh, uh, ja, meditatie is spiritualiteit. Je kunt inderdaad zelf uh, ja, op een andere manier je leven beleven. Meer diep, uh, dieper en uh, wat minder in je hoofd zitten. Goed contact ja. met je lichaam, tot rust komen. Dat valt en, ook in, onder spiritualiteit. Zeker, ja. en ook ja. in zo'n situatie kun je ook meer open zijn voor, uh, nou, voor wat je overstijgt. Of je dat God noemt of een, uh, op een andere manier tot rust kunt komen. Maar uh, ja. tijdens momenten van meditatie kun je... En dat je ook leren je hart te openen. Want voel jij Fabian dan ook een soort contact met wat buiten jou is? Of met, een, een, een, bijvoorbeeld wat, wat net werd beschreven meer liefde voor mensen om je heen? Zijn dat ook dingen die daarbij uh, aan de orde dat, zijn? Dat zijn wel de gevolgen in een tijd dat ik echt... Uh, ja, weet je het lukt niet altijd om... Het, het heeft ook discipline nodig om iedere ochtend even daarvoor te gaan zitten. En ook al is het maar vijf minuten, dan merk je al een verschil... Dan ben, je gewoon wat, wat, dan ben je gewoon wat rustiger in je hoofd. en uh, Het gevolg van meditatie is dat je uh, je dan ook liefdevoller voelt naar, uh, naar andere mensen toe. en zo, Omdat je natuurlijk constant... Uh, het is heel verleidelijk om, om jezelf te verliezen in alle gedachtes die je hebt. En alle emoties die je voelt op een dag. Ja, die kun je heel, heel zelfgericht maken eigenlijk. En op het moment dat je dan gaat mediteren, dan ga je weer openstaan. Ja. ja, eigenlijk wel. Er gaat meer stromen. Je wilt ja. het leven weer stromen. Mooi. Ja. En komen er dan ook liedjes? Dat op de, ja, nou ja, dat is ook een van de redenen waarom ik het doe. Omdat ik geloof dat liedjes uh, die ik schrijf, dat, die, uh, dat zijn natuurlijk allemaal ook eigen ervaringen en zo. Maar op het moment dat ik echt ga zitten met, met mijn gitaar op de bank en ik heb uh, bepaalde gevoelens die ik wil vertalen in muziek, dan. Dan ga ik daar ook even voor zitten. Dan ga ik daar ook even voor mediteren. En dan... Ga je ze eerst voelen en, en ja. bekijken. Ja. En dan, dan, dan, dan, dan komen de klanken en de woorden makkelijker tot je. Dan dat je ja. er echt over gaat zitten piekeren, weet je wel. Ja. Dat, hey, uh... um, ik las op je website, jij maakt um, een, uh, een singer-songwriter muziek. Maar dat, je hebt ook een tijd hip hop muziek gemaakt. Ja. En dat, zit, dat gaan we zo meteen ook uh, terug horen. En, en er zit blues overheen. Hoe, is, hoe, is die, hoe ben je tot die wonderlijke combinatie gekomen? Ja, dat is wel een uh, aparte combinatie inderdaad. Ik, het komt erop neer dat ik... Ik ben in Spanje geboren, maar ik ben in Nederland opgegroeid. En ja, de Nederlandse tak van de familie die heeft uh, vooral ervoor gezorgd dat blues met de paplepel in mijn uh, smoel werd gesmeten. Zo zou ik het kunnen zeggen. En... Um, ja, dat ik vond ik zie, eigenlijk ik zie Nou, zo'n kracht voor vormen, weet je wel, met zo'n uh, zo gans. Ja, ja inderdaad, zeg ging het net een beetje. <laughs> nee, en uh, ja, dat, dat, daar voelde ik meteen wat bij. Ik was. Uh, dat, uh, daar, ja, toen ja. had ik de blues en dat raak je dan ook niet meer kwijt. Ja. Um, en in mijn puberteit, ja, toen kwam net de hip-hop uh, op in Nederland. En uh, dat was in de jaren negentig. En ja, toen, toen moest ik eigenlijk overal uh, tegenaan schoppen. en daar paste. Die muziekvorm beter ja. bij. En die heb je meegenomen in je huidige muziekstijl. Ja. Je rapt onder andere. Ja. Dat, is dat het? Of is hop meer dan, dan dat? Wat, ja. Wat... Het, is, het is zo dat ik dus uh, in een bluesband heb gezeten. En toen kreeg ik mijn rapperiode. Ging ik hele stoere rapteksten schrijven. En uh, ja, waande ik mezelf gangster rapper. En... Ja, dat, dat, is eigenlijk, dat zijn periodes die in mijn leven voorbij zijn gekomen. En nu als singer-songwriter... dan komt dat eigenlijk onvermijdelijk weer naar boven... als ik uh, ga zitten voor een nummer. Dan komen die muzieksoorten uh, uh, ja. ook weer boven. Ja, ja. en dat, um, dat zal je straks ook wel horen. Dat, uh, dat uh, vermengt zich steeds meer met elkaar. Oké. Okay. Ook Elk liedje gaan we nu horen? Ja, de, we moeten even wachten op het rapgedeelte. Want dan moet de bassist... Uh, uh, switchen okay, van, dat, dat bassist. gaan we, na moeten we nog horen. even een soundcheckje voor doen. Ja. Dus we gaan nu een... En uh, ja, eigenlijk meer de singer songwriter kant op Rocket Science. Wel een beetje blues erin, hoop ik? Ja, is het een ja. beetje bluesachtig? Ja. Jawel, we maken het gewoon. Uh, ja, we hebben net al een beetje We blues laten het gewoon een beetje bluesy klinken. Oké, okay, welk liedje? Rocket, Rocket Science. Science. Oké, okay, Jezus is Fabian. I've been walking through this same old streets again. Living out the same old story over and over. Sometimes I made a trip and even tried to get over the border. But I always come back right here at the start. I built a rocket but nobody knows. Someday it will get me to where I wanna go. Build a rocket nobody even knows. And someday I'll depart and I won't be back no more. Train back home again. Rolling down the station where I keep on rolling it. I've been traveling, I've been around. But my feet are used to step on familiar ground. Knoomu Fabian, lekker hoor. En wilt u uh, de EP van Fabian winnen trouwens? Vijf liedjes op een schijfje, dat kan. Dan moet u een e-mailtje uh, sturen naar nachtapenstaartje.eo.nl Vermeld dan even uw naam, uw adres, uw telefoonnummer... zodat u als u wilt u uh, terug kunnen bellen en u kunt feliciteren enzovoort. En uh, vermeld ook eventjes waarom u de EP verdient. Naam, adres, telefoonnummer en motivatie. En nachtapenstaart.eo.nl voor de... EP van Fabian. Zometeen na vieren horen we meer uh, van jullie. Dankjewel voor dit moment. En we gaan verder in deze nacht praten over spiritualiteit. Uh, ja, Frank heeft uh, gebeld. Frank, kom er maar in. Hoi. Hi. Hoi, uh, wat zei... Ah, Frank, uit uh, best bij Eindhoven. Ik hoor het al. Bij Veldhoven. Bij, bij Veldhoven. Ja, precies. Oh. Veld... Dat is Eindhoven toch? Zowat. Ja. ja, ik wou zeggen, er zit raakt. raak. Frank, um, wat zijn uh, jouw ervaringen met spiritualiteit? Uh, op de eerste plaats, ik heb een heel kort intro. Ja. Ik heb jouw gasten op een spreekbeurt hier gezien... in best <coughs> namens de stuurgroep Kerk en Samenleving. Kijk, daar heb je een keer gesproken, Bertilde. Ja, dat klopt. Ja, ja oh, wat grappig. Ja. Ja. Dus jullie kennen elkaar, in zekere zin. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. grappig. <coughs> Trouwens, een bijzondere uh, ervaring van Andries Knevel is geweest dat hij ook een godservaring heeft gehad... Ja. in de collegebanken. Oké. Okay. Maar dit even terzijde. Ja, ja dat ook een mooi verhaal. Maar dat is een ander verhaal. Ja. Frank, wat is jouw eigen verhaal? Wat is jouw, uh, jouw ervaring met spiritualiteit? Nou, ik denk dat het... De, de, de, de, de, de grondslag is van dit programma... dit thema... een zoektocht naar levenshouding... waarin men rust vindt. Mm -hmm. En in der tijd... dacht ik die te vinden in de transcendente meditatie. Ah, Okay. Daarom bel ik, omdat mevrouw Bertine van der Zwaag ook meditatielerares is. Ja. Die meditatie die ik dus deed, is mij zeer slecht bevallen. Ja, daar heb je wel eens eerder over verteld in Dit is een Nacht, ja, dat herinner ik me. Wat, wat, wat heb je daar aan overgehouden? Uh, nou, in de tijd kreeg ik na een jaar of vier, vijf fysieke klachten... Ik kon bepaalde dingen... Ik was sportman. Ik kon bepaal, goed, ik kon een bepaald niveau gewoon niet meer halen. Ja. Ik kreeg hartritmestoornissen, et cetera. Daarbij een heel belangrijk gevoel. Ik studeerde. Mm -hmm. En het was net of ik de stof... niet meer in mijn hoofd kon opbergen. Het oh. leek dus alsof mijn hoofd... steeds voller werd. Aha. Toen en, en, ben en, ik dat, en dat waait je aan die transcendente meditatie? Bij navraag bleek... Ik wil niet zeggen, een onderzoek... dat veel meer mensen hier in Nederland daar last van hadden. Oké. Okay. Ja. Uh, heb jij daar uh, ervaring mee? Of ken je die verhalen, Bertilde? Uh, ik heb zelf geen ervaring met transcendente meditatie. Is ik, dat iets heel anders dan wat jij doet? Ik weet het niet. Ik weet niet precies wat het is. Maar uh, ja, als je klachten krijgt... is het goed om met dingen op, om in ieder geval te onderzoeken waar het vandaan ja. komt. Ja. Ja. Ja. Want uh, Kun je eens beschrijven, Frank? Hoe werkt dat, transcendente meditatie? Ja, ik denk dat ik het... Ja, goed, ik mag het vertellen. Het is bij de EEO, maar goed. Zeker. Alles uh, mag. Waar komt het op neer? Eén, de mantra is heel belangrijk. De mantra is een bepaalde klank. Mm -hmm. Die ga je oefenen. Ja. Eerst word je als het ware ingezegend. Ja. Je hoort dus bij de groep. En geleidelijk aan ga je jezelf dus ontwikkelen... verder van Seda, zoals het heet, naar CD. Okay. Nou ja, als ik noem... Ik zal het heel kort houden, ook naar jullie toe. Als ik zeg... dat er gezegd wordt... beloofd tussen aanhalingstekens... op termijn kunt u gaan zweven... als u city bent... dan zeg ik toch genoeg, hè? Dat is wel vreemd als dat kan, ja. ja. Zeer vreemd, hè? Ja. Zeg maar, had je, was het ook occult in de zin van inwijdingsrituelen en, en uh, uh, geheime genootschappen en, en, en dat, dat soort dingen? Nou, het was sferen in uh, hoe zeg je dat? Besloten. Ja, ja, ja. Eén ding weet ik wel, en dan zal ik afsluiten of jij moet nog een vraag willen stellen. Uh, ik merkte wel, en vandaar, vandaar ook die fysieke klachten natuurlijk, ik merkte wel dat ik, en iedereen had dat sensitief werd. Oké, okay, en is, is dat achteraf gezien... een positieve of een negatieve... Uh, uh, ding wat je meeneemt in je leven? Sensitief, dus inderdaad... geestverruimend, bewustzijnverruimend. Dat is op zich mooi, toch? Voor mij was het niet zo. Niet, oké. Okay. Nee, nee. Ik vond het akelig. En waarom? Waarschijnlijk omdat ik er dus niet mee om kon gaan. Ja, te veel prikkels of te veel dingen die binnenkomen. Te veel prikkels. Ja. Oké. Okay. Goed, Frank, dank je wel voor je verhaal. Jullie ook bedankt. hè? Yes, blijf luisteren. Jo, dag. Bertilde, jij bent zoals je al vertelde, meditatielerares. Um, mediteren kun je leren, is jouw motto. Op welke manier mediteer jij eigenlijk? Ik heb een theologiestudie, heb ik een opleiding gevolgd bij de Protestantse kerk. Um, van de, de groep Vakaren. En dat is een meditatie met een christelijke inhoud. Uh, dat doe ik omdat ik zelf een um, ja, christelijke achtergrond heb. Maar je kunt ook heel goed mediteren op andere manieren. Um, ja. Ik gebruik bij meditatie ook dat je gaat stilstaan bij een bijbeltekst. Bijvoorbeeld um, op een bepaalde manier. Of mediteren bij een icoon. Maar voor een groot deel is meditatie ook gewoon je, je hoofd leegmaken van het denken... Um, ja, goed contact maken met je lichaam, wat je ontspant. Een goede ademhaling, waardoor je ook ja. tot rust Wat Fabian rust komt. ook omschreef. Precies is Is dat, is dat ja. eigenlijk een soort eerste fase van meditatie? Ja, je begint vooral met een goede lichaamshouding. Ja. Dus een goed contact met je lichaam, goed ja. ademen, goed rechtop zitten. En daarna ook ontvankelijk worden voor, ja. Ja, voor je rust in jezelf. Maar misschien ook ontvankelijk voor... Ja. Voor geloof. Of, ja. Pas daarna ga je je richten op die tekst of dat op die icoon. Die tekst, of, ja, ja. ja, of op een icoon of, ja, je kunt, of een, een verhaal kun je... Uh, als, uh, ja, als ik een meditatie leid kan ik bijvoorbeeld ook een verhaal voorlezen. Een evangelieverhaal waarbij je gaat, uh, ja, probeert in te leven in het verhaal. Zodat je ook deelnemer wordt van het uh, gebeuren. Ja. Zoals je dat ooit deed met het verhaal van Jezus kruisdood... wat je Klots, een hele bijzondere ja, ervaring hebt. Wat ik oplever. toen zelf meegemaakt heb. Ja, ja. Dat je gewoon ja, eigenlijk deelnemer wordt aan het gebeuren... en ook de zegenende werking van het evangelie... op die manier kunt ervaren. Eigenlijk mediteerde je toen op dat moment misschien ja, ook wel. Klopt, dat was ja. eigenlijk... Ja, dat heb ik zelf nog niet bedacht, maar dat is ja. een uh, leuke gedachte. Dat was eigenlijk ja. een soort meditatieervaring... dat je ophoudt met... Uh, ja, dat je gewoon stilstaat en uh, heel erg uh, richt op iets... Ja, ja. Ja, en dat doet iets met je. Hoe helpt mediteren jou om lichter te leven? Um, ja, door mijn werk heen eigenlijk. Je kunt, uh, je kunt gewoon speciaal gaan zitten om te mediteren. Dat is ook heel belangrijk om af en toe te doen. Maar je kunt eigenlijk je uh, hele dag door mediterend bezig zijn. Uh, zodra je dat te binnen schiet. Als ik door de gangen loop van het ziekenhuis... dan kan ik gewoon heel haastig lopen van hier naar daar... Maar ik kan ook... Het uh, helpt je om rust te bewaren. Om rust te bewa En je kunt ook heel bewust lopen, zodat je inderdaad heel rustig... Uh, Oké, okay, zometeen zo na okay. de klok van vieren meer over spiritualiteit... en hoe dat helpt bij lichte leven. Uh, sorry dat je nu zo ruw afbreek. Ja. Maar we hebben nog gelukkig een heel uur. Ja. Fabian uh, okay. gaat dan weer live muziek maken. En we horen ook uh, spreekster en coach Lisette het hoofd. Tot zo.